7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Artsen en de Nierstichting zijn ontzettend blij dat de Tweede Kamer vanmiddag akkoord is gegaan met een nieuw systeem voor donorregistratie. Directeur Oosterom van de Nierstichting noemt het een enorme stap op weg naar meer donoren. De Kamer stemde vanmiddag in met een systeem waarbij mensen die zich na herhaalde oproepen niet uitspreken, automatisch worden geregistreerd als orgaandonor. Het voorstel van D66 werd aangenomen met één stemverschil. Een van de tegenstanders, Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren, was te laat voor de stemming. Achteraf noemt hij dat een enorme blunder. De wapenstilstand in Syrië lijkt in de eerste 24 uur grotendeels te hebben standgehouden. Er zijn wel schendingen gemeld, maar veel minder dan vooraf was gevreesd.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 In een auto in Rotterdam heeft de politie ruim 2 miljoen euro in contanten gevonden. Het geld zat in een verborgen ruimte. De man in de auto is opgepakt. Daarna doorzocht de politie drie huizen in Amsterdam en werden nog eens drie mensen aangehouden. In de huizen vond de politie drugs, een vuurwapen en geldtelmachines. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 18 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en tropisch. Pas donderdag wordt de warme lucht met enkele buien verdreven. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan in de Randstad nog 13 files. De files met de meeste vertraging staan nog op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Klopend Watergasmeer en Muiden, 5 kilometer. Met zo'n 10 minuten vertraging. Richting Amsterdam staat bij Muiden, 4 kilometer. Komt door een spoedreparatie. Daar is één de reis ook dicht. Op de A2, Amsterdam richting Utrecht, nog zo'n 20 minuten vertraging. Want daar staat 7 kilometer tussen Klopend Amstel en Apkouden. Op de A4, richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevaansveen 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En daardoor is bij Roelovaarsveen één reis ook dicht. Op de A12 richting Den Haag 8 kilometer tussen Nieuwegein en Harmelen. En op de A27 Utrecht richting Gorkem, Daar staat tussen Knoop het Everdingen en Lexmond 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 bij hun bereik. Dan kan ik 24 7 genieten van een vrouw. Thank mm -hmm. you. Do you?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 Hey! Het ritme van Zandvoort op 106.9 When a beat drops out.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 Collided.